Er is onduidelijkheid over het ultimatum dat Rusland aan Oekraïne zou hebben opgelegd. De voorzitter van het Russische parlement ontkent dat Rusland wil dat het Oekraïnse leger op de Krim zich voor vier uur vannacht overgeeft. Volgens een Russisch persbureau zou dat ultimatum zijn opgelegd door de commandant van de Russische Zwarte Zeevloot, Alexander Vitko. Een woordvoerder van de Zwarte Zeevloot noemt de berichten totale onzin. Uit protest tegen de Russische aanwezigheid in Oekraïne gaat er geen officiële Amerikaanse delegatie naar de Paralympics in Sochi. En ook de Britse regering stuurt geen officiële delegatie. Prins Edward zou gaan als beschermheer van de Britse Paralympische sporters, maar volgens de New York Times heeft hij uit protest afgezegd.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 Tot zover de verkeersinformatie. Welkom bij Tweede Uur CFM Cinema met Algo Beuving... de uur beginnen we altijd met een film mega hit En deze keer heb ik gekozen voor de George Baker Selection met Little Greenback. Deze muziek is gebruikt voor de film Reservoir Dogs, een film uit 1992. En ja, Little Greenback was al ooit een hit geweest. Maar toen deze film uitkwam en als titelmuziek Little Greenback had, werd het weer een hit. <tied> I'm yeah. yeah. Russell for Dogs... een film van Quentin Tarantino. Ja, en dan nu de hoogste tijd... voor Randy Newman. Randy Newman, u kent hem allemaal... als uh, zanger, als uh, pianist... Uh, kortom, uh, songwriter. De meest mooie liedjes heeft hij gemaakt. En, maar u weet natuurlijk ook dat hij... Verschillende, bij verschillende films de muziek gemaakt heeft. Ik noem u Air Force One... Cars, uh, Fokker's Bugs Life, al uh, film. Kortom, heel veel films gemaakt, maar de film die ik vanavond heb uitgekozen... is The Natural, een honkbalfilm. Misschien heeft u, kan je hem zich herinneren, eind tachtige jaren... over een gewone jongen die gaat honkballen en uh, ja, die een balletje weet slaan. Maar dan ontmoet hij een dame waar hij mee aan de haal gaat... en dan gaat het een poosje wat minder. Maar de muziek van deze film is echt fantastisch. Gaat u daar rustig voor zitten en luistert u met veel genoegen naar The Natural... Een film van Barry Livingston. En de hoofdroller Robert Redford, Robert Duval in Klein Koos. Uh, Roy Hobbs. De honkballer die snijdt een knuppel uit een boom. Die door een, een bliksem getroffen is. En met die knuppel. Ja u snapt het al. Dan kan je heel veel winnen. Het volgende nummer is Winning. The mind is a strange thing. Natural uh, Randy Newman. Uh, en, uh, ja. Het laatste stuk wat ik laat horen... is de, uh, de muziek die bij de afwikkeling hoort. En ook daarin komt het thema weer naar voren. Het is een uh, ja, ja, prachtige muziek. Een beetje jazz. een beetje ja, Fijne muziek gewoon om te luisteren op dit tijdstip. Muziek uit Natural. Uh, Randy Newman. Uh, tijd voor de volgende soundtrack... uit een film van Peter Greenaway. Muziek van... Uh, uh, Michael Nyman. Uh, bekend componist. Onder andere films De Piano, Carrington. Uh, en ik heb gekozen uit de film... The Droidsman Contract. Uh, de jonge 17-eeuwse e kunstenaar Neville... wordt gevraagd door Mrs. Herbert... om twaalf tekeningen te maken van haar landgoed. En uh, ja... Uh, uh, Michael Newman... Nijmegen heeft eigenlijk hele bijzondere muziek, ik zal het u laten horen. Ja. Ja, hele bijzondere klanken. Uh, Michael Newman. The Drossman Contract. Uh, tijd voor iets moderners. Tijd voor uh, Pharrell Williams. Happy uit film Decisable Me. Deze muziek. Het is de muziek van Vertigo. Een fascinerende film waarin de locatie de stad San Francisco veelvuldig op een duizelingwekkende manier in beeld wordt gebracht. Een prachtige film van Hitchcock. Deze film draait morgenmiddag 4 maart in circus Zandvoort Cinema Nostalgie Vertigo gezamenlijk initiatief van de stichting Kunstcircus Zandvoort en de stichting Plis, Pluspunt. De eerste dinsdag van de maand. De zaal open vanaf 1 uur. De film vangt aan om half 2, kostte 7 euro, inclusief Belbus. Als u denkt, hé, hey, die muziek wil ik toch eens een keer de beelden ook bijzien. Ga dan morgenmiddag, dinsdagmiddag, 4 maart. De zaal open 1 uur, aanvang half 2 met de film. Ja, en dan nu tijd voor iets heel anders. Voor een film die eigenlijk al wat ouder is ook. De film Wiet van, de jaren 50. Een geïsoleerd landhuis op een besneeuwde platteland van Frankrijk. Eh... Uh, uh, een familie heeft zich verzameld om samen de feestdagen door te brengen. Maar erg gezellig zal het niet worden. De heer des huizes is vermoord. Een van de acht vrouwen uit de directe omgeving van het slachtoffer moet de moord op haar geweten hebben. Als de zus van het slachtoffer, een echte vamp, onverwacht voor de deur staat... ontaart het moordonderzoek in een dag vol opzienbare onthullingen. De nodige verwikkelingen en zelfs muzikale intermezzo's. En komische situaties. Kortom, wit Music Film van een film geregisseerd door François Ozon... met in de hoofd van Catherine Deneuve, Isabel Huppert, kortom een hele bekende cast. De muziek is geschreven door een componiste, Krishna Levy. En de volgende nummers wordt vertolkt door Fanny Ardant... La fille libérée Confondant le jour et la nuit Pratiquant l'amour bisogné Comme un défi Et moi j'éprouve quelquefois Oui l'envie d'être apprivoisé, D'arrêter mon cinéma Et de tout partager J'ai eu des plaisirs d'occasion et des projets au singulier. Mais quand arrive l'addition, il faut payer. Et toi qui es plus fou que moi, tu m'apprends à t'attendre, à trembler de peur et de joie. Spijt Natuurlijk. En het laatste nummer van deze soundtrack is het nummer van Emily Beard. Sensation, à pile ou face, sans hésitation. Un coup je passe, un coup je casse. Et moi je vis ma vie, à pile ou face, Tous mes sentiments, à pile ou face, indifféremment. À pile ou face, et de temps en temps, Un coup je passe, un coup je casse. I'll be dead and gone Hang me, oh hang me I'll be dead and gone I wouldn't mind the hanging But the laying in the graves For a long poor boy I've been all around this world I've been all around Cape Jordan, parts of Arkansas. All around Cape Filmclub Simon van Collen presenteert de nieuwe film van de Coon Brothers. Het beschrijft een week uit het leven van een folkzanger, Lewan Davis. When went up on the mountain Where I made my stand When went up on the mountain Inside yeah, Lillen Davis Deze film kunt u day. zien Aanstaande woensdag 5 maart Om half acht Circus Zandvoort Filmclub Simon van Koller In my hand Oh boy I've been all around Aanstaande woensdagavond. Circus Sandvoort. Inside. Dylan Davis. Uh, tijd voor een hele andere film. Een film die vrij nieuw is. Uh, de film About Time. Uit 2013. Engelse film. een Beetje comedy. Beetje science fiction -achtig. De 21-jarige Tim Leek ontdekt na het zoveelste saai onbevredigende nieuwjaarsfeestje. Dat hij kan tijdreizen. Tim kan de geschiedenis niet veranderen. Maar wel de loop van zijn eigen leven. Hij besluit zijn eigen leven wat aangenamer te maken met het krijgen van een vriendin. Helaas blijkt dat deze via tijdreizen net zo lastig is als het klinkt en de vriendin wordt gespeeld door Raggle McAdams. Long till I, love you. How will I love you as long as stars are above you. Longer if I can, how long will I need you? As long as the seasons meet. Too. Verwerkt. Uh, dit nummer kan ik me herinneren... How Long Will I Love You... van de, uh, The Waterboys. de uitvoering in de film wordt gebruikt gemaakt... van John Boven, Sam Sweeney en Bill Coleman. Het volgende nummer wat ik wil laten horen... is van The Killers, Mr. Brightside. En volgens mij werd dat nummer ook in The Holiday gespeeld. luister naar CFM Cinema en uh, het nummer Bright. Mister Brightside the Killers uit de film About Time. En uit dezelfde film wil ik u nog een nummertje laten horen op de late avond. Dit was een wat ruiger nummer, maar het moet kunnen. Word je wakker van, zou ik maar zeggen. Push the button, the sugar babes. film. Dus wie weet, ga samen op de bank zitten en kijk naar deze film. En laat je meevoeren op de betoverende klanken. Veel popmuziek, maar best een grappig film. Nu tijd voor uh, ja, eigenlijk een wat rustige muziek uit de film Filomena uh, van Alexander Desplat. ...naar CFM Cinema. En ik wil nog even in herinnering roepen... ...aanstaande dinsdag 4 maart... ...Cinema Nostalgie... ...de film Vertigo... De ...zaal open om 1 uur... ...de film begint om half 2... ...en ik wil ook nog even attenderen op de film... ...Instaat Lou and Davis... ...aanstaande woensdag 5 maart om half 8... ...in Circus Zandvoort... Ja, we eindigen met toch wat rustige klanken. En ik hoop dat u weer genoten heeft van het programma CFM. De cinema, veel filmmuziek, oud en nieuw, door elkaar. Ik laat u nu horen een nummer van Armand. Uh, Armand, uh, La danse de hypotaan uit de film Fut du ciel. Uit de film Vue du Ciel van de muziek van Amal, Amar. De Dansende Nijlpaarden. Schitterende muziek, natuurdocumentaire. Natuur en tot slot laat ik u nog iets horen van de Dallas Buyers Club. naar CFM Cinema met Aukebeuving volgende week maandag van 9 uur tot 11 uur CFM Cinema Muziek uit de film The Dallas Buyers Club we